Twee uur, Mark Hokken met het NOS Journaal. In New York zijn zeker twee doden gevallen bij een ongeluk met een toeristenhelikopter. Op beeld is te zien hoe de helikopter in de East River ten oosten van Manhattan neerstort. Volgens een woordvoerder van de burgemeester van New York hebben de hulpdiensten één inzittende levend uit de helikopter gehaald. Hoe hij of zij eraan toe is, is onduidelijk. Het is ook nog niet bekend hoeveel mensen er in de helikopter zaten en waar ze vandaan kwamen.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 Welkom bij Nachtkijkers. Afgelopen vrijdag werd met het traditionele boekenbal de Boekenweek geopend. Een week die bol staat van de literatuur en dit jaar ook van de natuur. Want dat is dit jaar het thema van de week. Een thema dat volledig terugkomt in het boek Hashtag Gaan. Een boek dat de lezer meeneemt naar 15 verschillende natuurgebieden in Nederland. En kennis wil laten maken met al het, al het moois. Dat ons land te bieden heeft. En volgens de omslag, geschreven door de leukste boswachter van Nederland, Hanna Ter Ze is met haar 30 jaar in ieder geval een van de jongste bo boswachters van ons land. Vijf jaar geleden besloot ze haar goed betaalde baan bij een communicatiebureau op te zeggen en te kiezen voor een passie die ze al op jongere leeftijd met de paplepel ingegoten kreeg: de natuur. Ze solliciteerde bij het Natuurmonumenten en werd boswachter in Schravenland en bij het Nadermeer. De komende twee uur kunt u luisteren naar een gesprek dat ik gisteren met haar had. Als truinend door de gebieden waar ze verantwoordelijk voor is. Een gesprek over waarom ze zichzelf, waarom ze altijd boven zichzelf wil uitstijgen. Over haar sportcarrière, waarmee ze ooit noodgedwongen moest stoppen. Over de zoektocht naar het juiste evenwicht. En natuurlijk over de natuur. Te beginnen op de plek waar ze bijna dagelijks te vinden is en haar dagelijkse rondje loopt. Nou, ik wil niet zeggen gebruikelijk rondje, maar het ja, is wel uh, waar ik natuurlijk boswachter ben. Dus uh, ik kom hier wel uh, met enige regelmaat. Maar waar gaan we nu precies naartoe? Nou, we lopen nu op uh, Schraaflandse buitenplaatsen ja. in Schravenland. Uh, met een ongelooflijke rijke geschiedenis. Dat zie je ook wel in die huizen die je achter je ziet. Wat zijn het voor huizen? Enorm grote landhuizen. En de uh, Schraaflandse buitenplaatsen die zijn eigenlijk die stammen uit de 16e eeuw. Toen is hier de grond ontgonnen, om het vruchtbaar te maken. Omdat in Amsterdam zoveel geld werd verdiend, dat die Amsterdammers. Uh, ...iets zochten om, uh, om te ontwikkelen en hun geld nog, ja, nog meer te beleggen eigenlijk. En Zet, het, eigenlijk wat er nu gebeurt, dat, dat was eeuwen geleden ook al zo. Dat was eeuwen geleden ook al zo. In de Gouden Eeuw werd er natuurlijk ongelooflijk veel geld verdiend. En uh, hier is het oog op laten vallen om deze gooise grond te ontginnen. En wat ook zo was, in Amsterdam werden ook steeds meer huizen gebouwd. Maar daar heb je veengrond en er, kan, er zakt alles in weg. Dus ja, het allemaal palen. Nou ja, de Gooise zandgrond is op de trekschuit over de Schravenlandse Vaart naar Amsterdam gebracht. En daar zijn bijvoorbeeld de Keizersgracht en de Prinsengracht opgebouwd. En wij kregen het huisvuil vanuit Amsterdam retour. Uh, om hier die grond, want dat zand dat is helemaal niet vruchtbaar, om die zandgrond wat vruchtbaarder te maken. Oké, okay. en, en, en uh, hier uh, zie, zie ik nu om me heen uh, weilanden, bossen. Uh, en, en daar dus ja, villa's uit de 17e 18e eeuw? Ja, het begon eigenlijk allemaal als een, een boerenbedrijf. Dus echt, uh, echt om te investeren. Je ziet daarvoor, zie je nog een, een oude boerderij staan. Boerderij Brambergen. Ja. Dat is een van de laatste boerderijen die er nog staan op de buitenplaatsen. Uh, maar die... Amsterdammers, die kwamen er vrij snel achter. Namelijk dat het hier ongelooflijk fijn toefen is. Nou, dat zie je wel als je om je heen kijkt. Vooral in de zomer. Want in die tijd had je nog open riool. Veel ziektes in de stad. Pest. Veel ratten. Noem maar op. Dus die kwamen op een gegeven moment elke keer logeren bij de boer. Dus dan kreeg je gewoon je baas te logeren. Nou, dat lijkt me sowieso niet ideaal. Maar toen helemaal niet, denk ik. Um, en omdat er zoveel geld werd verdiend. Maakte het ook op een gegeven moment niet meer zoveel uit. Dus die boerenbedrijven. Die werden verplaatst naar achter op het landgoed. En vooraan werden die grote landhuizen die je ziet, dat is Boekenstein. Ik, ik heb er nog een stuk of tien hier, en uh, werden hier dus parkbossen aangelegd. Ja. En ja, daar lopen wij nu doorheen en dat was echt om je te vermaken en ook om je om te laten zien hoe, hoe goed het wel niet met je ging. En, en hiervoor was het eigenlijk één groot weiland, zandgrond? Ja, zandgrond, woestegrond. Ja. Ja, waar je eigenlijk niet zoveel mee kon. En, en is dit nog onder enige architectuur aangelegd? Jazeker, ja. Zeker. ja um, dit is allemaal Engelse landschapsstijl. Uh, naar de mode van de 18e eeuw. We zijn begonnen toen uh, met, met de barokstijl. De een heel bewerkelijke stijl. Um, heel veel knippen, netten, alles moest netjes blijven. Heb je heel veel personeel voor nodig. Uh, maar in de 18e eeuw uh, werd er wat minder geld verdiend. Maar gelukkig kwam de Engelse landschapsstijl overgewaaid vanuit Engeland. En daar mocht alles iets meer natuur zijn, iets meer groeien en bloeien. En daardoor zie je ook nu al die kronkelpaadjes nog. Ja. En uh, ja, ja, die proberen wij dus hier uh, als natuurmonument echt in stand te houden. Dat is heel veel werk, maar uh, ja. het lukt wel aardig. Links, rechts, wat gaan we doen? Laten we nog een stukje rechtdoor. Rechtdoor. rechtdoor. Uh, je, bent, je zit er helemaal in, hè? Na vijf jaar boswachter. Ik zit er helemaal in. Ja. Ja, alsof ik nooit anders heb gedaan. Nou ja, zo klinkt het. Want als we nog eens vijf jaar verder teruggaan, dus eigenlijk tien jaar geleden. Uh, naast wat voor hanna had ik dan gelopen? Nou, ja, ik, tien jaar geleden was ik, had ik nog wel een soort van de illusie dat ik topschaatser kon worden, denk ik. Ook al heeft dat er nooit helemaal in gezeten, maar dat hoop je dan toch. Het is toch een soort kinderdroom. En, uh, ja. Wat was je toen voor meisje, jonge vrouw? Ja, tien jaar geleden was ik twintig. Even kijken. Ja, wat deed ik toen? Beetje feestjes. Uh, ik studeerde communicatie. Uh, Sportte veel. Maar ik, ja, ik kwam wel graag buiten. Maar altijd om te sporten eigenlijk. Ja. Uh, ja. Toch wel anders dan nu. En, en de droom. Je noemt, zit er even aan om, om topschaatster te worden. Ja. Ja. Dat is zeker een droom. Maar uh, ja. Wanneer is die droom ontsproten? Wanneer is dat begonnen? Uh, ik ben pas laat gaan schaatsen. Ik denk op mijn veertiende dat mijn moeder me op schaatslessen heeft gezet. En dat vond ik eigenlijk een heel slecht idee van haar. Ik kijken maar... helemaal niet van kou. Echt absoluut niet. Dus ik dacht, dan moet ik schaatsen. Koud gedoe. Maar uiteindelijk bleek het toch wel aardig te kunnen. Niet zo heel goed, maar wel aardig. En uh, vond ik het echt superleuk. En dan ging het ook elke keer beter en beter en beter. En dan kom je een keer in de selectie en dan mag je mooie wedstrijdjes rijden. En, uh... Maar op een gegeven moment scheurde ik met een handbalwedstrijdje alles in mijn knie af... En toen uh, was het wel snel... Uh, nou, nu gaat het helemaal niks meer worden, want nee. er kwam geen bocht meer door. De linkerknie, en je moet heel veel druk kunnen uitoefenen op die linkerknie. En daarna uh, nou, ging ik... Uh, ik was al niet zo'n goede bocht te lopen, maar toen helemaal niet meer. Want hoe heb je dan de afgelopen Olympische Spelen gevolgd? Denk je dan nog wel eens van... Goh, als het allemaal goed was gegaan, dan was ik daar misschien ook wel geweest. Nee, nee, nee. Ik had dat, dat was een droomdoel. En ik was wel zo realistisch. Ik kon leuk schaatsen, maar nee, echt, dat zat nee. er echt niet in. Nee. Maar daarna nog uh, een wielercarrière geambieerd. Ja, dat ging op zich wel een stukje beter. Um, ik denk ook omdat het toch veel minder technische sport is. En het uithoudingsvermogen... We hier, yeah. paadje in. Paadje in. Uh, het, het, met veel trainen en discipline en toch een beetje aanleg voor sporten, dat heb ik gelukkig wel. Yeah. Uh, kom je dan ook wel een hele, heel eind. En um, wat ook wel meespeelt is dat ik minder druk ervaarde met wielrennen. Want je staat niet in je eentje aan de start, maar je staat met honderd uh, andere dames. En het hangt niet helemaal per se alleen van jou af hoe de wedstrijd gaat. En dat geeft, een soort, dat geeft een soort rust, weet je, dat je niet... Ik had met schaatsen echt veel wedstrijdspanning. Dat ik zo, oh, als ik dit een keer doe... En daar is ja, als iemand voor je valt, ja, is heel jammer. Maar daar kan je echt niks aan doen. En dan ligt het niet per se aan jou dat je die dag heel slecht was... of geen goede benen had of wat dan ook. En is dan na het schaatsen meteen het wielrennen in beeld gekomen? Uh, ja. ja, ik denk het wel. Ik had uh, uh, met schaatsen was ik een beetje mee gestopt, maar ook wel een beetje... omdat er toen een wielerploegje vroeg van... Joh, heb je zin om bij ons te komen fietsen? En toen is dat eigenlijk heel naadloos in elkaar overgelopen. Ja. En toen op de fiets ging ja. het ook goed? Ja, ging, het ging het eerste seizoen helemaal niet goed. Dat werd ik echt finaal gelost overal. Want uh, die dames die beginnen als een Jekko altijd met fietsen... om alle pannenkoeken te lossen. Nou, ik was in dat geval een van de pannenkoeken. Dus ik denk, nou, dat moeten we even anders gaan aanpakken. Dus ik heb uh, toen uh, met mijn trainer uh, Edwin Jonker... En ook Nicky Terpstra hebben we daar heel goed uh, naar gekeken. Hoe kunnen we dat nou verbeteren? Ja. En dat hebben we gedaan in de winter door bijvoorbeeld uh, op de spinfiets... waar iedereen gewoon rustig een warming-upje deed. Geen warming-upje te doen, maar gewoon meteen 10 minuten... die hartslag boven de 180 te rammen. En het jaar erop, overal uitrijden. Zo. Dus het even, was even mindset. Gewoon meteen gas erop gaan. En uh, ja, dan krijg je wel, uh, ja, wel resultaat op zich. Maar je, je, je vertelde net van, ik was er nog wel het meisje dat aan het feesten was. Gaat het dan samen? Nou, toen was ik al niet meer zo heel erg aan het feesten, hoor. Dat was vooral uh, het eind havo, weet je. Um, op een gegeven moment kreeg ik ook een serieuze relatie. En af en toe een feestje prima, maar ja. ik was het al... Weet je, mijn, mijn feestjaren waren wel uh, 16, 17, 18, ja. Weet je wel, en toen... Ik, heb nu, uh, ik ben nu twee jaar gestopt met fietsen. Ik heb drie, vier jaar echt fanatiek gefietst, dus ik, toen was ik alweer wat rustiger. Ja, maar daar lopen we in het bos en niet, we zitten niet op de fiets. Nee, ja... Uh, ik heb een chronische darmziekte en um, dat speelde helaas uh, echt vaak op als ik een heel veel seizoen supergoed had gepresteerd uh, en eigenlijk dat je denkt van, joh, volgend jaar kan ik echt, uh, echt gaan doorpakken en misschien wel eens een keer ergens podium gaan rijden. Yeah. Um, maar ja, als wielrenner, een topsporter, ben je gewoon ongelooflijk kwetsbaar. Mijn lichaam is al wat kwetsbaarder door die, door die chronische darmziekte en ik denk dat ik uh, gewoon één seizoen even te ver ben gegaan. Dus toen ben ik echt negen maanden lang zo ziek geweest. Alleen maar met prednison uh, nog een beetje kunnen functioneren. Toen dacht ik, ja, dit, dit gaat hem echt niet worden, weet je. Ja. Ik put mijn lijf echt te veel uit. En het was altijd al een beetje dat het... Een maandje niet oké, okay, maandje wel weer oké, okay, maandje niet oké. Okay. En toen was het zo'n lange tijd. Toen dacht ik, ja, hij moet wel leuk blijven. Ja. Goed voor jezelf zorgen. En dat deed ik toen echt niet. Dus uh, ja, toen heb ik... Ik fiets nog wel. Ik heb vorig jaar ook uh, nog NK gereden. Eigenlijk ja, ook best wel goed. Maar allemaal gewoon met als ik zin heb om te fietsen ga ik fietsen. Ja. En als ik geen zin heb om te fietsen dan uh, ga ik in het bos wandelen. Ja, maar was het moeilijk om die knop om te zetten? Om te accepteren van het zit er niet in? Ja, dat vond ik wel, ja, vond ik wel lastig. Ja, want dat, ik, vond, ik vind het nog steeds een prachtige sport. Het ging goed. Het is een leuk spelletje. Ik krijg echt gewoon energie. Nog steeds als ik dan op de fiets stap en de koers rijd. Van het, het spel, het wrikken in het peloton. Een beetje duwen, ja. naar voren komen. Ja, dat was wel jammer. Maar ja, ja. ja. Ja. Dat accepteer je ook wel weer. Hè? Ja, maar ja, je doet er nu nuchter over wat. Ik neem aan dat je, als je zo lang met topsport bezig bent... wat je eerst met schaatsen hebt gedaan en later met uh, wielrennen... Ja, dan moet je even die knop omzetten. Ja, maar ik ben dan ook wel weer iemand die heel gauw nieuwe kansen ziet... en, en daar me ook wel echt weer volledig voor inzet. Dus ik denk uh, dat, het, dat het de switch naar de boswachterij een hele goede is geweest dat ik daar ook gewoon ongelooflijk mijn passie in kwijt kan... en er heel veel voldoening uit haal. En dat was eigenlijk wat ik met fietsen ook had. Ik haal er heel veel voldoening uit. Ja? Ja. En wat is dan de voldoening bij het fietsen? Bij het fietsen? Bij het fietsen is het vooral jezelf tot het uiterste drijven. En uh, gewoon je eigenlijk jezelf een keer versteld van hoe staan... Uh, wat, je, wat je lichaam er wel niet allemaal aan kan. Ja. Wel eens gedacht, uh, reed ik een etappenkoers in België. Lotto Belisol Tour was dat. Ronde van België staat hier ook wel vast bekend. En dat was vier of vijf dagen in België over kasseien, heuvels, weet ik het wat allemaal. En na drie dagen was ik echt al helemaal, dat ik dacht, nou ik kan niet meer, ik ga niet meer inrijden, niks, weet je. Misselijk van het, uh, van het, uh, gewoon van de vermoeidheid. Dus ochtends bijna niks kunnen eten, weet je, alleen een beetje cola drinken bij het ontbijt. En dan maar, uh, nou ja, hopen dat je de dag weer doorkomt. Ja. En de laatste dag um, finisten we in de, op de muur van Gerardsbergen in, uh, in België. En ik was als laatste van de ploeg nog in koers. En uh, nou ja, je wil gewoon uitrijden, weet je. heb je een mooie klassering, hartstikke leuk. En ik had hele wedstrijd dat ik kramp. Echt elke keer in mijn bovenbeen aan de binnenkant van mijn bovenbeen. Bam, kramp erin. En de volgende keer weer kramp erin. Dus elke keer aan de ploeglijster auto weer terug. Weer aan de ploeglijster auto weer terug. Nou, echt een grote ellende. Toen moesten we de finus nog op die klim ook. Nou, en dat been, dat kon helemaal niks meer. En we, ik kom toch op de een of andere manier over die finus. En na de finus... Echt meteen, gewoon ongeveer op de streep, val ik gewoon zo met fietsen al om. Dat heb ik echt zo gezeten, echt heel lang. Ah, nou, een been doen echt veel te pijn, ik kan niet opstaan. Ja, dat is dan toch wel weer dat je denkt. Ja. Is het gezond? Weet ik niet. Maar het is toch ook wel weer mooi dat je dat je... je geest zo kan... Ja, uh, ja dat je jezelf zo ver kan pushen. Ja, jezelf versteld laten staan. Ja, dat is het, ja. ja. En, en dat probeer je nu nog steeds eigenlijk, met je werk, als boswachter... Ja, het is natuurlijk wel op een andere manier dan met, met topsport. Want ja. ik bedoel, uh, dus ik, we zijn nu echt een team. Ik, ik zit in een team. Zo voel ik dat ook echt. We zorgen met z'n allen voor onze natuurgebieden. Uh, maar we, we vieren wel onze successen. En ik denk dat dat ook wel heel erg van mij uh, afkomt. Dat ik wel gewoon uh, graag een punt op de horizon wil hebben. En als we dan zo'n punt bereiken, dan toch daar... Uh, wel even bij stilstaan met z'n Ja, wel. steeds weer stapjes verder. Want uh, ja, vijf jaar geleden begonnen als boswachter. Maar inmiddels uh, vlogs, een televisieprogramma. En nu dus ook het bo uh, boek, Hashtag Gaan. gaan we het nog uh, uitgebreid over hebben. Maar dus steeds weer dingetjes opzoeken die net even wat verder liggen. Ja, grenzen blijven verleggen. En jezelf, daardoor blijf jezelf ook uitdagen. En ja, ik, hou, ik, moet een beetje uit, ik moet mezelf uitdagen, want ik ben ook wel iemand die toch wel een beetje gauw verveeld raakt. Ja. Dus ik ben altijd op zoek naar nieuwe dingetjes... waar ik weer energie kan stoppen, maar er ook weer uit kan halen. Dus eigenlijk het, het topsportergevoel, dat raak je niet kwijt? Nee. En ik denk dat mijn collega's dat wel enigszins kunnen beamen. Dat als ik dan weer iets in mijn hoofd heb, dat het ook moet gebeuren. Ja. En uh, nou ja, niet alles hoeft er meer voor te wijken... maar er wordt wel eens gegrinnekt: van... joh, uh, rustig aan. Ja, ja. Uh, het hoeft niet per se. Je maar hebt de, de tijd. Je hebt de tijd, ja, maar dat, zo ervaar ik dat vaak niet. Ja. Ook, zitten we zitten de hele tijd met elkaar te praten. En dan vergeten we eigenlijk om ons heen te kijken. Ja, dit is echt een heel mooi stukje eigenlijk. We zijn net door een laan gelopen. Um, we kunnen, we kunnen een heel klein beetje stukken. Ja, heel, ja, heb ik iets gemist? Nou ja, het is op zich wel... Want je ziet hier een hele mooie zichtlijn vanuit het landhuis Boekenstein. Helemaal naar achter op het land. Want wij zijn nu relatief achter. Ja. Maar ze maakten die zichtassen. Om als jij daar... Dus kijk, je ziet daar het oh ja. torenkamertje van Precies. het landhuis. Nou, als je daar staat met je hele gezelschap, dan kijk je naar achteren je landgoed op. En door die laan, door die zichtas, lijkt je landschap of je tuin nog veel groter dan dat die al is. Ja. Imponeren. Imponeren, dat is echt wat je hier ziet op de buitenplaatsen. Ja. Hier liggen bomen omgezaagd. Ja, dit is stormschade helaas. De afgelopen storm... Een paar weken geleden zijn er helaas heel wat oude beuken vooral omgegaan. Maar goed, die dingen zijn ook 300 jaar oud. Ja. En er komt een keer een, een eind na, maar het is toch altijd heel erg zonde. Mooi idee dat die beuken, dat die nog hier hebben gestaan... toen hier nog ja, rijke families de zichtlijnen kwamen laten zien. Ja, en we zijn nu eigenlijk een beetje in het stadium dat die lanen steeds ouder worden. Je ziet ook bij deze lijn, laan, hier hebben we onlangs hele jonge beuken aangeplant. Dus dit is helemaal verjongd. Maar dan moet je je voorstellen, dan zijn er twintig beuken in deze laan... waarvan er vijftien helemaal niet meer goed zijn en vijf nog wel. Maar dan moet je op een gegeven moment toch kiezen van veiligheid. Kijk, er lopen hier allemaal wandelaars. Ja. En dan ga je die laan er toch afhalen, je verjongt hem... en dan hoop je dat je genoeg geld hebt om in één keer de hele laan... je plant dat natuurlijk, de hele laan terug te plaatsen. Maar we hebben er ook één laten staan omdat er vleermuizenkolonie in zit. Oké, okay, die, die oude, daar zit geen tak meer aan, de... die... geen bas meer op? Nee, en uh, daar leeft een vleermuizenkolonie in... En op een gegeven moment gaan die wel weer verhuizen. Want zo gaat dat in Vleermuisland. En dan uh, zal die op een gegeven moment ook uh, alsnog vervangen worden. Maar ja. voorlopig uh, staat die er als enige een beetje gekke boom tussen. Welke kant lopen we zo op? Die kant zo? Laantje. We lopen hier uh, een beetje naar achter. Dus wel, uh, en dan uh, lopen we naar de volgende buitenplaats. We hebben een, uh, je hebt een of die, misschien, jij hebt een, een mooie platenlijst uh, uitgekozen. Uh, wat, wat is nou een plaat waarvan je zegt, hey, dat is misschien wel mooi om De uitzending mee te beginnen. We hebben, je hebt acht platen gekozen, ik weet niet of we er allemaal aan toe komen. Maar misschien wel leuk om. Wat ook... Ja, wat Nou ja, goed. Bluff zie ik staan, Chef Special, Carly Simon. Uh, zeg het maar. Uh, nou, misschien moeten we maar gewoon even beginnen met, uh, met wat recens, met Bluff zou landen. Ja. Uh, heerlijk nummer. Ik denk uh, het is eentje die in je kop blijft zitten. Gekke Annaart uh, heb ik de feest van gekozen, die zit ik mee. Ja. Helemaal goed. En waarom heb je voor deze gekozen? Uh, nou, sowieso vind ik Bluff een heel mooie band. Om altijd mooie teksten te maken. En dat ze met dit nummer kwamen, dacht ik ook weer... Ja, weet je, je kan het je meteen zo voorstellen. Ik kan me echt nog wel voor liefdheden herinneren dat je denkt... Ah, oh, het maakt me echt niet uit waar we zijn als we maar samen zijn. En of dat nou op een zolderkamertje ergens is. Of, uh, of in, uh, in Spanje, of zoals zij zeggen, in een uh, krakkemikkerig strandhuis. Uh, ik vind het een mooi gevoel wat ze ermee oproepen. En uh, ja, daarom. Bluff, zou ze landen.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 Staat we bruisen en met vodka en met bokking tussen die spanden. Ah. En dan zitten we hier. Zoutenlanden. Um, ja, we lopen nog door die prachtige Engelse landschapstuin is het eigenlijk hier, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Hier zie je ook weer zo'n ongelooflijke lange laan. We staan nu op uh, buitenplaats Schapenburg. Ook een van de buitenplaatsen die natuurmonumenten beheert. En hier zie je nog uh, wel heel wat uh, oude eiken. Ze worden ook uh, wel wat slechter, maar zo uh, so far zo so goed, zullen ja. we maar zeggen. Anne de Smette, boswachter bij Natuurmonumenten. Naar de Meer is uh, jouw gebied. En uh, ja, we, we lopen nu eigenlijk bij het, uh, het hoofdkwartier eigenlijk van Natuurmonumenten. Uh, ja, maar dit hoort wel ook bij mijn gebied. Hoort oh, ook bij mijn ja, gebied? Ik werk, ik werk voor de Goeien Vechtstreek. Ja. Uh, maar ja, Naar de Meer, dat, uh, dat kent iedereen. En de Schaaflandse Buitenplaatsen kijken mensen je toch altijd een beetje aan voor waar heb je het over. Dus ik zeg vaak boswachter Naar de Meer, maar dit hoort er ook bij. We lopen langs een vijver. En als ik er naar kijk, het is het toch geen ijs meer wat erop ligt? Ja, het is nog wel de laatste ijsjes ijs. Ja, zeker. Hier is geschaats vorige week... Um, ik weet niet of ze hier echt hebben gestaan. Maar ik heb wel zo her en der in het gooien heel wat schaatsers gezien. Ja. ja. En, en nu uh, lopen we hier en ik heb het eigenlijk warm. Ja, ik, ik heb mijn sjaal afgedaan. Mijn jas opengerit. Het is, uh, het is Volgens mij is het gewoon weer 15 graden of zo. Ja, ho, ho, ho, hoe gek is dat? Vorige week nog min 10. Nu uh, plus 15. Een verschil van 25 graden. Hoe, kan, hoe gaat de natuur daarmee om? Ja, dat is best wel gek. Um, vooral omdat voor die koude periode was het eigenlijk ook al best wel comfortabel. Dus je ziet dat, dat heel veel beesten toch al bezig zijn geweest met zich voor. Op, op de lente. Er zijn nesten aan het bouwen, je hoort de specht, continu roffelen. Um, dus de, de natuur is best wel een beetje in de war. En zo'n koude week zie je ook meteen ongelooflijk veel slachtoffers van. oh ja? Ja, we hebben uh, rond Naar de Meer dode kiefieten gevonden, dode waterraal. Hoe kan dat? Uh, nou, zo'n kiefiet uh, zoekt ze uh, voedsel in de bodem, zolang is een lange snavel. Maar die toplaag die was bevroren, dus die kon simpelweg niet bij zijn eten komen. En ja, dat houdt hij wel even vol. Maar ja, op een gegeven moment, als het net even te lang duurt, dan houdt hij dat niet vol. En ja. wat je ook wel ziet, is dat als mensen gaan schaatsen, wat natuurlijk fantastisch is. Ik hou ook van schaatsen op natuurreis. Maar je ziet wel dat al die beestjes, die moeten hun energie sparen. Die zitten een beetje in de rietkragen, een beetje zich proberen warm te houden. Die gaan echt in een reservestand. Maar dan komt er zo'n groep schaatsers langs, of maar één... En dan moeten die beesten in één keer in actie komen. Want die denken, oh shit, gevaar, weet je, problemen. Dat kost die beesten heel veel energie. En dat is eigenlijk net dat stukje energie wat ze niet meer hebben. En dan, daardoor leggen ze helaas best wel vaak het loodje toch... doordat wij dan per se nog ergens moesten komen waar zij nog dachten... nou, ik haal die laatste de dag ja. met ijs nog. Wat denk je dan van die schaatsers niet schaatsen? Ja, ik vind dat heel, heel lastig. Ik hoop, ik moet eerlijk zeggen... Ik vind zelf natuurhuis ook fantastisch. Maar ik hoop wel dat, dat mensen een beetje respect hebben voor waar ze schaatsen. En in welke, welke heftigheid, zeg maar. Naar meer een aalschool voor nou, Op een gegeven moment zie je schaatsers echt de kolonie ingaan. En dan denk ik echt, ja, je kan toch niet? Je ziet toch dat hier allemaal vogels zitten? Doe normaal. Ieder, alles van de nesten af. Ja. ja, dat vind ik echt zonde. Maar ja, ja, je moet ook een beetje van de natuur genieten. Dus... Eigenlijk hoop ik altijd gewoon op een paar dagen natuurreis... maar zodat net de natuur genoeg reserves houdt... om het te kunnen incasseren ja, en door te komen. Wij horen allemaal geluiden om ons heen. Dat is een meerkoet die ik daar ja, zie. Goed. Ja, die uh, gaat die. Een beetje agressieve vogeltjes altijd. Maar goed, ook alweer. En hè. wat horen we daarachter, daar, daar, daar, daar, daar hoog boven ons? Nou, ik ben niet alle beste nee? vogelgeluiden. Ik, uh, weet, ik hoorde net een grote bonte kekken uh, en roffelen. Die zijn weer heel druk met hun territorium afbakenen. Uh, merels hoor je, winterkoninkjes... Ja. Maar uh, alle specifieke geluiden. Ik uh, heb niet zo'n goed, uh, hoe noem je dat, muzikaal gehoor. Dat blijkt, ja. dat blijkt je echt nodig te hebben. Ja? Ja, ik ben al vijf jaar serieus aan het oefenen. Nou, eigenlijk wel langer. Sinds ik klein ben probeer ik al vogelgeluiden te oefenen. Maar je moet dat echt, je moet echt die tonen goed kunnen horen. Ja. En die melodietjes herkennen. En vogels houden je heel vaak voor de gek. Dus dan denk je echt van, oh, ik hoor nu. Uh, een kraai, maar een kraai imiteert weer van alles. Weet je, dus dan hoor je weer een heel andere vogel. Ja. Het is echt, uh, ja, het is best wel. Uh, ik, vind, ik heb heel veel bewondering voor echt van die vogelaars die al die geluiden zo ontzettend goed weten. Wat voor geluid maakt de ijsvogel? Uh, die maakt een, uh, ja, moet ik het nadoen? Nee, dat weet ik niet, maar je kunt het misschien beschrijven. Ja, een soort uh, lu luide roep is het een ja. beetje. Dat je, je hoort de ijsvogel altijd eerder dan dat je hem ziet. Ja. Maar ja, hoe je het uh, precies omschrijft. En, uh, ja. Maar in jouw boek, wat je net hebt geschreven, hashtag gaan... daar wordt een grote liefde voor de ijsvogel uh, beschreven. Je, het is eigenlijk het vogeltje waarvan je dacht van... dat, dat, dat ga toen toe je het voor het eerst uh, over hoorde dacht je dat komt helemaal niet voor in Nederland. En toen je uh, uh, het gebied uh, naar de meer uh, als, als jouw gebied had... Uh, ja, daar zit de ijsvogel ook, dacht je van nou ja, die ga ik toch nooit zien. En uiteindelijk zag je hem ja. en gelijk je vader ook geappt van hij is er. ja. Ik heb hem gezien, pap. Ja. Hij wist meteen wat het was. Ja. Ja, hij dacht niet aan een aalscholver of een purperijger of een, of een ree of wat dan ook. Hij ja. wist meteen, oh, dat is eindelijk die ijsvogel. Ja, maar is, wat maakte dat vogeltje voor jou nou zo bijzonder? Nou, ik had een uh, vriendinnetje vroeger, Anne. En die uh, vogelde heel fanatiek. Dat was echt zo'n meisje wat al die vo vogelgeluiden dus kende. En ik, wel, ik keek altijd een beetje tegen haar op. En uh, haar ouders namen mij en mijn vader dan wel eens mee. Z avonds gingen we de in, gingen we vogelen. Maar mijn vader en ik zijn echt een beetje, uh, en mijn moeder ook trouwens... Uh, weet je, we genieten heel erg veel van wat we zien. Maar zij wisten echt alles precies te plaatsen. Dus het was een beetje een, dat je, je af en toe een beetje dom voelde. Dat je echt dacht, oh, was dit dan een brandgans in plaats van een Canadese gans? Weet je? Wat ja. is dan het verschil van, van die beestjes die redelijk op elkaar kunnen lijken... als je het gewoon niet, ja. nog geen hele doorgewinterde vogelaar bent? En zij kwam op een gegeven moment op school dat ze had gevogeld. En dat was ook op een dag dat we eigenlijk mee zouden gaan... Maar toen zei mijn vader, nou weet je, we blijven wel een keer thuis. Die was ook wel een beetje klaar mee dat hij eigenlijk toch minder wist dan, uh, dan, uh, dan hun. En uh, ja, toen hadden ze dus, uh, dat is een kommeester trouwens, heel ja. enthousiast uh, geluid. Uh, toen uh, kwam zij dus aan met, ik heb een ijsvogel gezien. Ik dacht echt, yeah right, weet je. Kan toch niet, veel te mooi vogeltje, het is gewoon een exotisch beestje. En hebben we die hier in Nederland, ik kan me niet voorstellen, een beetje dat gevoel. Nou, zij beweren echt van wel, ik heb hem van een, de zus van mijn oma, heb ik op een gegeven moment een vogelboek gekregen. Daar stond die ijsvogel op de kaft en dat heette Vogels in Nederland. Dus ik toch met mijn vader, oké, okay, dan zal die er toch wel zitten. Nou, we hebben er echt heel vaak naar gezocht, euh, nooit gevonden. Nou moet ik zeggen dat de afgelopen jaren de ijsvogels wel zijn toegenomen in Nederland. Dus het wordt ook wel iets eenvoudiger om ze te spotten, weet je. Toen ik tien was, was het echt nog echt heel zeldzaam. En nu zie je ze door onze zachte winders toch echt wel, uh, wel wat meer. Ja. Maar ik, ik, uh, ik zie ze nu regelmatig op het Naar de Meer. En het, ik blijf toch wel echt... Ja, het is zo'n prachtig beestje. Echt, het duikt zo fijn naar vis. Zonder enkele trilling in het water. Ja, ik zag er ook eentje trouwens op Twitter voorbij komen. Een foto met ja, dat het ijs. Ja, ja. Helemaal vast. Helemaal. Onder het ijs. Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, waarschijnlijk heeft hij... Uh, aan de kant gezeten en is hij er gewoon ingevallen toen hij overleden is. Ja. De foto was volgens mij uit een gunstige hoek genomen... waardoor het leek alsof hij duikend is ingevroren. Maar ik heb wel gehoord dat dat... daar ben ik wel even van hoe zit dat? Maar dat dat gewoon is hoe de fotograaf de foto ja. heeft gemaakt. Ja. Ja. Dat... De liefde voor de natuur. Je zei al van, ik gelijk even berichtjes sturen naar mijn vader. Ik heb hem gezien, of hij is er. De liefde voor de natuur, is hij thuis met de paplepel ingegoten? Ja. Ja, ja, zeker weten. Mijn ouders zaten altijd al... Uh, als we, weet je, dan zaten er een merel in de tuin te scharrelen naar Wormen. En dan hadden... Weet je, vriendinnetjes die keken er helemaal niet naar. Mijn vader zei altijd van... nou, heb je een merel gezien? Of mijn moeder kwam dan weer, heb je je komen eens gezien? En als we, we fietsten altijd. We hadden geen auto vroeger. En uh, fietsten we fietsten heel veel door de polder... En dan waren we altijd aan het kijken naar de grutters en de kievieten... en de buiserts, de torenvalkjes. fazanten was ook zo'n soort die wel altijd een soort van favoriet... Wat deed jouw vader dat, dat, dat de, de interesse bij hem zo groot was... en dat hij dat op, op jullie wilde overbrengen? Um, nou, eigenlijk doen allebei mijn ouders ook helemaal niks met natuur. Dus het is echt uh, ja, gewoon het, het genieten van het buiten zijn. Mijn vader is geestelijk verzorger en mijn moeder is informatiemanager. Uh, yeah. Dus die zit in de ICT. Um, maar ze houden, weet je, ze waarderen gewoon heel erg. Ik denk ook misschien omdat we altijd in Nederland op vakantie zijn geweest. We waarderen gewoon heel erg het, het leven, de natuur in Nederland, die heel veel mensen niet meer zien. Omdat je altijd maar het gevoel hebt: joh, je moet naar Frankrijk of naar Australië zelfs of naar Afrika. En dan ben je hier. En ik heb dat eigenlijk heel veel. Ja, wij zijn altijd op, eigenlijk bijna altijd in Nederland op vakantie gegaan. En dan, is, dan merk je gewoon dat je heel veel unieke ervaringen, weet je. Ik heb mijn eerste adder in het dwingelde veld ooit gezien. Um, dat neem je toch mee en dan ga je de natuur toch heel erg waarderen. En ja, ik weet niet, maar nu wandelen we weer, weer, weer heerlijk. Uh, na een avondje boekenbal. En ik kom toch weer helemaal blij bij. weet Je wordt weer helemaal mens. En ik denk dat mijn ouders dat ook heel erg ervaren: dat ja. buiten zijn gewoon goed voor je is. Je hebt drie zussen, hè? Drie zussen, ja. ja dus dat was een gezellig boel bij jullie thuis? Ja, eh dat was een heel drukke boel vooral. Ja? Ja, ja, ook voor je vader, de vier vrouwen er nog bij. Ja, die vindt dat wel leuk hoor. Ja, ja die, ja, die is, er wel, uh, is er wel blij mee. En altijd in, in Nederland op vakantie? Altijd in Nederland op vakantie, ja. Uh, eigenlijk altijd naar het dwingelde veld, wat ik net al zei. Van, uh, ik denk dat we echt acht jaar achter elkaar uh, op vakantie heen zijn gegaan. Waarbij het uilen, ballen, pluizen en het uh, knuffelen met de schapen van uh, de herder Johan Koeling... heel hoog op het uh, ja. to-do-listje van ongeveer elke dag stonden... Wat mijn ouders af en toe ook wel dachten, van nou we gaan nu even ergens anders heen fietsen. Maar dan stonden mijn zusjes en ik, nee, nee, we gaan wel naar de schaap hoor. Of we gaan wel de hei oversteken. Want dan reden we van Dwingelo naar Ruinen, de heide over. Barandende zon op mijn bol, altijd. Zo herinner ik me dat. Mijn ouders zeggen dat het wel meevalt, maar voor mij gevoel het altijd heel heet. En dan kregen we in Ruinen, op het terras kregen we dan een colaatje. Of een limonade. Er zat altijd heel veel wespen. Maar toch was dat altijd een beetje het ding, het doel van de fietstocht. En dan gingen we terug door de Anserse anser Dus dan reed je een beetje door het bos, hele mooie kronkelende paadjes. Met hoogteverschil reed je weer terug. Nou, dan was je heel de middag was je lekker onder, uh, onder de pannen geweest. Ja, gelukkige tijd zo klinkt het. Hele mooie tijd, ja. Ik denk er echt met heel veel plezier altijd ja? aan terug, ja. En, en, en nooit jaloers op, vrienden, op vriendinnen die dan uh, weer terugkwamen van vakantie... en die naar Zuid-Frankrijk waren geweest of naar weet ik veel waar in Europa? Ja, dat is op zich wel grappig dat je het zegt. Want het was inderdaad, ik had best wel wat vriendinnen die... Vier, echt gewoon vier weken naar Spanje gingen en dan ook nog wel vaak samen omdat gezinnen dan elkaar kenden en dan gingen ze ook nog wintersporten en dan gingen ze ook nog uh, in het voorjaar ergens heen. Maar op de een of andere manier heb ik dat... herinner ik me dat niet dat ik dat vervelend vond, omdat het ja, ik weet niet, onze vakanties waren super leuk. dus ik heb niet ja. het idee dat ik daar echt iets, uh, ik heb helemaal niet het idee eigenlijk dat ik iets heb gemist. Ja. En dan hoorde ik ook wat ze hadden gedaan en dan hadden ze serieus zeiden ze dat ze dat op het op strand hadden gelegen. Ik kwam echt poepiebruin terug. Ik was altijd heel bleek, dat wel. Want ja, de zon hier is toch anders. Maar dat kon ik me ook niet voorstellen. Heb ik wel eens aan mijn moeder gevraagd. Mam, is dat dan leuk, de hele dag naar het strand? Nou, mijn ouders vinden dat helemaal niet leuk. Nou, ik ook niet. Ik hou nog steeds niet van naar het strand gaan. Ja. Dus nee, ja. Misschien, nee. Dat, dat heb ik nooit zo heel erg ervaren als uh, jaloezie of zo. Het was gewoon anders bij ons. En ja. dat maakte je ook anders. Maar het was niet dat ik daardoor... Ja, jaloers was. Of dat kinderen het gek vonden dat je niet naar het buitenland ging of zo. Want, uh, Fijn gezin, met de zessen. Met de zessen, ja. ja. ja. ja. Zie, en is het nog steeds een hechte club? Uh, ja, zeker. Eigenlijk moet, je, moet ik zeggen, weet je, op een gegeven moment gaat iedereen puberen zijn eigen weg. En uh, kan je elkaar af en toe wel de hersens in slaan, zullen we maar zeggen. Tenminste met mijn zusjes en ik. Maar nu we allemaal wat ouder zijn en weer wat rustiger, zijn we echt uh, nou, beter met elkaar dan ooit tevoren. Ja. En uh, kijken we ook ongelooflijk naar elkaar om, dus dat is heel fijn. En, en is die liefde voor de natuur bij jouw zussen nog net zo groot als bij jou uh, nou, het wordt wel steeds weer meer, merk ik. En we zijn nu ook, uh, omdat ik die vlogs maak, gaan ze wel eens met me mee, weet je. Dan vragen: kunnen jullie even filmen of zo? Dan, gaan we, dan moeten we de dus ochtends echt super vroeg het bed uit om naar die edelherten te gaan op de Veluwe. Nou is er altijd wel eentje die heel graag mee wil. Ja. En uh, ik merk dat ze nu ook heel vaak uit zichzelf komen met vragen van: Hans, zullen we anders van het weekend even daar en daar gaan wandelen? Of uh, weet je nog een leuke plek waar we heen kunnen? Ja. En wat kan ik daar dan zien? En uh, vooral bij Koosje, mijn zusje na mij, zeg maar, de ene oudste. Die uh, zegt ook elke keer: Weet je, die is echt best wel druk, nog veel drukker dan ik ben. En die zegt ook elke keer: Oh, ik word altijd helemaal rustig als ik er buiten ben. Ja, joh. Dus het, uh, ja, het zit er wel, uh, nee, zitten we alle vier nog zeker in. En nog steeds appjes sturen naar je vader: Van ik heb weer wat gezien. Ja, eigenlijk naar het hele gezin. Ja? Ja, ja. En een groepsapp. <laughs> en dat doen ze nu ook allemaal. Mijn zusje Eke, die werkt op een zorgboerderij in, uh, in Middellie. En uh, die vond laatst een uh, molletje stak de weg over. Maar ze liep met een cliënt die ze eigenlijk niet los kan laten. Maar ze wilde toch dat molletje graag redden. En ze wilde er ook nog een filmpje van maken om te laten zien aan mij dat ze het molletje had gered. Dus toen kregen we zelf avonds zo'n filmpje van het molletje. En dat ze hem weer veilig aan de overkant van de weg had gezet. En zo. Ja, superleuk. Ja, ja. Uh, ja, dit, dit is een afgezet parkje lijkt het wel hier. We we nu ja, lopen. Ja, dit is een, uh, nog een stukje weiland. Er we lopen hier af en toe koeien. En um, al die jonge bomen die zijn dus ingerasterd. Voor de koeien, maar ook reënvraat. Want reeën houden ook heel erg van uh, jonge blaadjes en jonge knopjes. En er zitten hier heel veel reeën, een stuk of zestig. Als het zometeen wat donkerder wordt, dan zien we ze misschien nog wel. Uh, ja, en als we die oude bomen moeten vervangen en er nieuwe voor neerzetten... en uh, we zetten die gewoon neer, dan worden ze nooit groot hier. Nee. nee. Uh, dus vandaar om sommige bomen een, een hekje. Oké, okay. uh, we gaan doorlopen en ondertussen gaan wij even luisteren naar uh, nog een, een, een nummer van jouw lijst. Ja, zeg maar, wat, uh, wat, gaan, wat gaan we doen? Bluff hebben we gehad. Um... Iets wat teruggaat naar de zomervakanties van je de ouders. Zomervakanties. Nou, nee, dat niet. Misschien is het wel leuk om Jors of Veen te luisteren. Carly Simon. Carly Simon. Die uh, stamt een beetje uit de tijd dat ik heel veel uh, stapte... met uh, vooral mijn vriendin Nanouk. En dit is een nummer... wij kunnen allebei helemaal niet zingen. Maar dit zongen we in vol, uit volle borst een beetje tegen elkaar uh, aan, mee. We tegen elkaar aan. Dit was altijd een beetje een soort theatrale act ja. tussen ons. Dus ik vind het wel leuk om deze nog even uh, te draaien. Carly Simon, Jors of Veen. Charlie Simon en Jors Soveen. Ik loop met uh, Hannes ter Smetten, boswachter Hannes ter Smette... door uh, de Schavenlandse Buitenplaatsen. Schavenland, uh, allemaal van natuurmonumenten. En, en dit is een van de gebieden waar jij uh, boswachter bent. Zometeen gaan we nog eens kijken bij het Nadermeer, ook uh, jouw gebied. En dit is dus een, uh, ja, een plek wat allemaal is aangelegd door ja, de rijken in de 17e eeuw... die plekken zochten uh, om hun rijkdom te tonen om er buiten, om buiten te zijn, buiten Amsterdam, hè? Uh, ja, sorry. Ik was heel even aan het kijken naar die meneer die zijn hond los had lopen. Oh, dat mag niet? Nee, dat mag niet. Maar hij doet hem uh, aan de lijn. En ik hoop dat hij hem ook aan de lijn houdt. Ja, hij, hij knikt van ja. Dankjewel. Kijk. Ja, dat, dat moet je dus ook nog doen, hè? Opletten hier. En die ook? Oké, okay, er, er gaat een tackle die uh, speurt vooruit. Ja. Nee, er zitten hier heel veel reia En uh, mensen die denken, joh, uh, wat, wat, wat gebeurt er nou als mijn hond los laat lopen? Maar die honden die gaan de bos in. Uh, dat zie je helemaal niet, want zij zitten daar heerlijk op een, uh, op een bankje. Maar die honden gaan achter hun ravotten. En alleen die geur die heeft al uh, reactie bij reeën, maar ook bij alle vogels. Dus er komt continu paniek in de tent als een hond langskomt. En uh, we hebben ook, uh, nou, ik denk vijf reën afgelopen maanden verloren... doordat er honden ze echt te pakken kregen of ze de sloten hebben gejaagd. Ook of zo'n tekkeltje. Uh, ook zo'n tekkeltje. Echt? Die geur van die hond, serieus, is al genoeg om zo'n ree echt stress te bezorgen. Die gaat rennen, die kan geen kant op. Daar is de weg, daar is de weg. Daar lopen andere mensen, dus dat beest krijgt paniek. En dat loopt zichzelf letterlijk dood. Als blikken komen het doden nu. Ja, nee, ik vind dat heel vervelend. Vooral dan zo'n nonchalante blik van ja, ja, ja, weet je. Nee, hond aan de lijn staat overal, dus hou je er gewoon ja, netjes ja. aan. Ja, maar jij kunt er dus echt boos om worden. Ja, ja, weet je, ik zie wat het voor consequenties heeft. En er zijn inderdaad, jij zegt het net ook al, uh, zo'n tekkeltje ook. Ja, ook zo'n tekkeltje. Ja. En mensen willen dat niet zien. Of, of mijn hond doet dat niet, hoor je ook heel vaak. Um, maar ze, ze doen het misschien niet altijd dat ze letterlijk happen. Maar ze schrikken die beesten wel op. We hadden net uh, Carrie Simon, Jorso Idelheid, Ijdelheid is misschien een mooi thema om het eens even over te hebben. Ja, ja. Ben je ijdel? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja, wel enigszins hoor. Is en wel belangrijk uh, hoe je eruit ziet en hoe, hoe je overkomt? Ik wil er wel altijd een beetje, een beetje goed voor de dag komen, ja. Je gaat, er, je gaat niet zonder make-up de deur uit? Mm, nou ja, ik, op zich is mijn make-up bestaat uit een beetje mascara ochtends, maar die zit er toch wel meestal op. Ja? Weet je. Maar je zou kunnen zeggen: oh ja, kom Wacht, ik ben buiten. Ik mag best een beetje vies worden en ik mag best een beetje uh, ruw en rauw eruit zien. Ja, dat, dat, dat is denk ik voor iedereen heel persoonlijk. Maar bij mij past mijn mascara. En uh, weet je, ik loop wel helemaal gewoon in mijn groene pak. En dat vind ik helemaal niet erg. Ik ga nu trouwens links. Ja. Uh, maar ik hou er ook wel van om gewoon er netjes bij te lopen. Gewoon verzorgd bij te lopen. Ja. En uh, als iemand anders dat niet wil, dan is dat ook prima. Maar het is totaal anders dan het gemiddelde beeld van een boswachter. Die, die zijn eigenlijk over het algemeen, denk ik, is mijn vooroordeel helemaal niet zo ijdel. Nou, stiekem denk ik ook wel eens. Ja? Ja, wij zijn allemaal wel. een beetje allemaal van de mooie spulletjes. Goede schoenen, goede jassen, weet je. Je gaat niet uh, naar de eerste, de beste winkel om een goede buitenjas te halen. Weet je, dus wat dat betreft zit ik bij heel veel boswachters. Misschien praktische ijdelheid, maar het wel wat ijdelheid in hoor. Ik, uh, ik sprak met iemand, ik zei ik ga een mooi gesprek opnemen met Hannah de Smetten. Uh, boswachter bij Natuurmonumenten. En die fronste een beetje zijn en Die zei ja. Ja, is leuk hoor. Maar het is gewoon zo'n meisje die is aangenomen door een natuurmonument. En uh, is leuk voor de PR. Ja. Hoe vaak behoor je dat? Ja, vaak. Ik kijk er ook niet van op. Um, maar ik denk, weet je, um, we werken in een team. Dat zei ik net ook al. En iedereen in dat team heeft zijn eigen kwaliteiten. En daar maak je gebruik van. Dus we versterken elkaar heel erg. En uh, juist omdat we en een echte ecoloog hebben en iemand die wat van vastgoed weet... en iemand die echt een bosbouwachtergrond heeft... en iemand die wat meer van communicatie weet... Mm -hmm. maken we het met z'n allen... Uh, creëren we de meest optimale omstandigheden... om voor onze natuur te zorgen. Dus ja. ik, ik denk, ja, we hebben het allemaal nodig. En ik weet inderdaad net iets meer van de communicatie. Uh, maar dat is ook heel belangrijk. Ja, ja maar doet, doet dat pijn dat mensen zo tegenaan kijken... en soms zonder misschien enige voorkennis verder overoordelen? Nee, nee, ja, weet je, iedereen mag vinden wat hij uh, vindt. Uh, ik denk alleen wel, uh, mensen zich wel moeten beseffen... dat we om die natuur te beheren, hebben we gewoon leden nodig, hebben we geld voor nodig. Want het kost gewoon, weet je, als we hier lopen, die paden, die moeten onderhouden worden. We moeten zorgen dat zo'n boom niet op je kop kan vallen, letterlijk. Um, en dan, daarvoor moet je wel mensen aan je binden. Ja. Als je die mensen niet aan je bindt, als je niet uh, mensen kan laten zien hoe mooi het is... Kijk, jij loopt hier net ook zeg, zegt, gewoon, kan je hier mooi wandelen? Maar dat moet wel iemand doen. Dus ik denk wel dat het fijn is als mensen gewoon iets verder nadenken daarover. En dan denken, oh, misschien is het toch wel handig dat het gebeurt. Want daardoor kan die natuur beschermd worden. Ja. Maar vind ik het erg, nee. Ja, Laat lekker gaan. Laat lekker gaan, ja. <laughs> Jij werkt voor natuurmonumenten. Jullie willen natuurlijk het mooiste van Nederland laten zien. Krijg je dan ook de ruimte bij natuurmonumenten om soms de wat minder mooie kant van de natuur te laten zien? Uh, nou ja, zeker, weet je, ik, ik zei net die dode, doodgebeten reën, dat is wel echt de minder mooie kant uh, ja, van de natuur in combinatie met de mens natuurlijk. Maar dat zijn ook onderwerpen die we juist oppakken om naar buiten te brengen om daar ook aandacht voor te vragen. En ja. ook uh, begrip. En dat het tussen de mensen hun oren komt. van joh, dat heeft echt gevolgen. Ja, maar je, je, een tijdje geleden was natuurlijk ook die discussie over, weer de discussie over het bijvoeren van ja. uh, dieren op, uh, bij de Oostvaardersplassen. Dat is overigens niet jullie gebied, Staatsbosbeheer uh, is daar uh, actief. Maar toch, het gaat over de natuur, het gaat over het in stand houden van de natuur. Uh, en en ja, daar wordt een beetje, soms een beetje krampachtig mee omgegaan, heb ik het idee. Ja, ik denk dat het komt omdat we gewoon in Nederland heel weinig ruimte hebben. Um, dat zie je hier op de buitenplaatsen. Dat zie je naar de meer. Het zijn allemaal gebieden die redelijk geïsoleerd liggen. Naar de meer hebben we gelukkig nu aan beide kanten een faunapassage... waardoor die uit isolement is gehaald. Mm -hmm. En we bijvoorbeeld een soort als de otter terug hebben kunnen krijgen daar. Ja. De, is dat een, een begin van een ecologische hoogstructuur? Dat is een stukje ecologische hoogstructuur, ja. ja. Um, maar daar gaat het wel, op heel veel van dit soort discussies gaat het daar fout. En dat zie je ook in de Oostvaardersplassen, dat die, die beesten die kunnen nergens heen... Um, waardoor ze hun natuurlijke gedrag niet kunnen vertonen. En ja, we willen wel natuur, maar we hebben er geen ruimte voor... dus het is een heel lastig dilemma hoe je daarmee om moet gaan... en een heel complex vraagstuk ook. Ja, en wat, wat vind jij? Moet je die dieren nou bijvoeren of niet? <laughs> nou, ja, kijk... Ik vind het een, in principe niet, nee. Nee, die dieren zijn er echt heel erg op gemaakt... Uh, om de winter door te komen op hun reserves. Uh, bijvoorbeeld een koningspaard, die kan makkelijk een kwart van zijn gewicht verliezen... en gewoon weer prima de volgende jaar jong op de wereld zetten... Uh, en doordat je ze bijvoert schud je echt de heleboel in de war. Ja. Uh, wat ik wel denk is dat, dat we daar te veel dieren op één plek hebben. Die nergens heen kunnen. Dus de verbinding naar de Veluwe die ooit was bedacht daar. Uh, die is wel ja, redelijk noodzakelijk. Ik ben er een beetje voorzichtig in in de uitspraak. Want het een heel complex gebied is. Ik ken niet precies alle ins en outs. Maar gevoelsmatig denk ik joh. Uh, die verbinding die had wel een heleboel uh, leed kunnen verzachten. Ja en is, is daar nog kans op dat die verbinding er? Komt? Ik heb geen idee. Nee. Maar ik denk als dit elk jaar terugkomt... dat, uh, dat dan toch uh, provincie en uh, Staatsbosbeheer daar wel weer... Uh, misschien voeren ze er ook wel gesprek ja. over. Maar. Maar, uh, begrijp je dat mensen uh, die, die neiging hebben om dan die hooibalen daarbij in te gooien? Ja, tuurlijk. Weet je, Ik bedoel, uh, als jij een beest ziet, ziet lijden... Ik zal een voorbeeld geven, afgelopen dinsdag was mijn eigen kip die gewoon in de tuin zit. Die was, die was ziek, die was al een paar dagen werd mager, diarree en ik denk nou, ik weet het niet, weet je, ik weet het niet, weet het niet. En ik dacht nou, ik had met mijn vriend afgesproken, we gaan niet met de beest naar de dierenarts, want weet je, het is een kip en die gaan op een gegeven moment dood, dat gebeurt. Nou, ik zat dinsdagochtend met die kip op schoot. Ik denk nou, ik ga toch maar even naar de dierenarts. Hoewel, ik kom daar aan en die mevrouw van de dierenarts zegt: "Ja, of de dierenarts zegt: "Ja, ik denk niet dat deze nog te redden is, die is al heel ver heen." Ik zeg: "Ja, ik weet het." Maar toch, weet je, het is een beetje, het gaat naar je hart. Je denkt: "Ah, oh, is er niet toch nog iets mee te doen. Dus tuurlijk snap ik het als mensen zien... Uh, als ze een edelhert zien lijden... dat ze denken, ik moet daar wat aan doen. Alleen, wat mensen niet moeten vergeten... is dat er echt deskundigen mee werken en mee omgaan... die echt niet zomaar iets doen... Uh, wat weet je? Ja, ze doen echt alles wat in hun mogelijkheden ligt... Om, om het beste te creëren. En dat dat beste er af en toe niet als het allerbeste uitziet... Ja. Dat, dat moeten mensen echt gaan... Uh, accepteren en respecteren ook van elkaar. Dus hetzelfde als dat jij als niet-dokter... je niet met, gaat bemoeien met de uitspraak van de dokter. Ja, maar het heeft ook een beetje te maken met de maakbaarheid van alles. Hè. De natuur is eigenlijk een, iets, iets wilds. Dat moet je eigenlijk laten gebeuren. Maar we willen het he, eigenlijk heel erg maakbaar maken... Ja, ik denk dat dat wel een beetje in de mens zit, hè? Dat je alles overal controle op wil hebben. En, het, uh, en het, ja, vooral in Nederland, waar ik net al zei, waar je weinig ruimte hebt, is de neiging om continu in te grijpen uh, heel groot. En dat moet ook wel, omdat anders je er last van krijgt in die zin dat je een hert voor de auto hebt of een boom op je kop krijgt of noem maar op. Ja, maar uh, je, je moet dan keuzes maken, dus. Je moet zeker keuzes maken. Ja. Ja. En, en, en kun je, is het bijvoorbeeld lastig om soms keuzes te maken... omdat je bijvoorbeeld in sommige gebieden wil je om de ene soort te beschermen... zul je de andere soort een beetje moeten indammen. Is nu ook weer een discussie over uh, vossen, grutto's? Ja, dat is ook, ook weer zo'n discussie. En ja, ja, weet je, in veel gebieden is het gelukkig redelijk in balans. Houdt dat ook zich in balans. Maar uh, wat je ook bijvoorbeeld ziet is dat in het meer hebben we nu veel meer boomarters... Prachtige soort, maar dat zal wel weer ten koste gaan van een aantal broedvogels die uh, waardoor er meer eieren worden gebredeerd. Ja. En zo blijf je continu balans zoeken, evenwicht zoeken. En ja, moet, is toch wel mijn gevoel dat je zo min mogelijk moet ingrijpen. Maar daar waar het moet, moet je het wel doen om, om Nederland wel leefbaar te houden met z'n allen. Ja, dus natuurmonumenten moet soms ook vossen afschieten. Uh, nou, ik wil daar niet heel ja, daar wil ik niet heel erg op ingaan. Vind uh, je dat lastig? Um, het, is een het is een discussie waar je, waar je het eigenlijk nooit goed in doet. Want uh, je wil niet als natuurbeschermersorganisatie de, uh, de vos afschieten of af moeten schieten. Maar je wil ook niet dat je geen weidevogels meer hebt. Dus daar kom je weer in het balansverhaal, in de complexiteit. Dat je denkt, ja, weet je, we moeten soms wel. Uh... Maar is het erg om te zeggen? Als je zegt bijvoorbeeld, je hebt ook op de Zallandse Heuvelrug de korhoen, beschermde vogel uh, was bijna uitgestorven, was even teruggezet. Gaat nu hartstikke goed. Maar wordt daar ook wel bedreigd door vossen. Kun je dan niet gewoon zeggen, ja jongens, we willen graag die korhoen daar houden. Dan moeten we gewoon de vossenpopulatie inperken. Ja, maar dan krijg je wel meteen weer de vraag, waarom wil je die koorhoen dan houden en de vos niet? Maar de vos heb je op andere gebieden en de koorhoen heb je verder nergens anders. Klopt, maar dat, ja, dat blijft een eindeloze cirkel waarin je, waar, je, waar zoveel meningen over zijn. Uh, en ik denk dat elke boswachter per gebied daar uh, gewoon zelf naar moet kijken... en zelf moet beoordelen of het in dat gebied nodig is om er wel of niet wat aan te doen. Ja, maar kun je dat als dan natuurorganisatie wel gewoon uitdragen... of ben je dan bang dat je de hoos van de massa over je heen krijgt? Nou ja, je ziet wat er in de Amsterdamse waterleidingen gebeurt. Uh, Waterleiding Duin is gebeurd met, uh, met de damherten. Ja. Weet je, iedereen weet dat het niet kan... En er wordt, er wordt ingegrepen. Omdat iedereen boos is dat die beesten door de tuinen lopen. En op het spoor lopen en weet ik het wat. En er wordt ingegrepen en de massa is... Ja hoor, ze schieten allemaal herten af. Dus je blijft altijd dat je het, dat je het vaak niet goed doet. Ja. Uh, ik vind wel dat je er open en eerlijk in moet zijn. Dus op het moment dat je die herten gaat afschieten, zeg dat je ze gaat afschieten. Ja. Ga je ingrijpen op die vos, wees er open over. Uh, maar leg het wel uit. Weet je, leg uit waarom je het doet. En als het inderdaad is om die kordoen te beschermen... leg dan uit waarom dat belangrijk is. Zodat je in elk geval altijd open en transparant bent in, in wat je doet. Ja, we hebben te weinig land voor de natuur hier. Dat hebben we zeker, ja. Dat is een groot probleem. Dus het moet steeds gecultiveerd worden? Ja, weet je, er liggen overal wegen. We willen overal snel zijn. Uh, iedereen wil dat hij op een bereikbare plek woont. Ook al is het uh, ergens prachtig in Drenthe bij wijze van... Uh, en dat heeft consequenties voor de natuur. Ja. En, en toch willen we ook graag die dieren allemaal houden. Dus ook jij je kip. Ik ook mijn kip, ja. Hoe is het nou met de kip? Nee, de kip heeft het niet gehaald. <laughs> nee, die is, uh, die is begraven ja. in de tuin. Ben nou, je ja. dan heel erg lang daarvan? Nou ja, ik ben wel, uh, ik ben, ik ben wel echt uh, dik met mijn beesten, zeg maar. Dus uh, de kippen die zitten ook niet uh, gewoon buiten. Die, die eten s ochtends uit je hand. En uh, weet je, ik zit altijd wel even met, lekker gewoon een met ze te kijken. Ja, en dan schadden ja. ze om je heen. Ze komen op schoot. Dus het is wel... Uh, ja, ik ben er wel mee aan, weet je. Ik ben, wel een dier, dieren, ik ben gewoon een dierenliefhebber. En, uh, Hoe heet uh, er kip? Nico. Nico. Maar het was een hen. Dus het was, uh, maar dat de dierenarts zei: knuffel Nico nog maar even. Toen stroomden de tranen wel over mijn wangen. Maar ja. en heb je nog, wat heb je nog meer eigenlijk uh, thuis? Uh, een kat. Die heet kip ook, toevallig. De kat heet kip. De kat heet kip. Die was eerder dan de kippen. Maar... En een uh, paard. En een paard. Ja. En, en nog een, een rem met kippen. Ja. Ja. Nou ja. Gezellig. Ja, gezellige boel. Ja, toch. Uh, we zijn bijna het rondje rond, hè? Ja, we gaan uh, verplaatsen naar. Uh, het welbekende naar de meer. Ja, dat is ook jouw gebied. En dat is eigenlijk wat minder uh, gecultiveerd als hier. Hè? Ja, eigenlijk helemaal niet. Dat is heel mooi. Uh, dit is echt, uh, dat vind ik ook heel leuk. En werken in een Gooien-Vechtstreek. Dat je aan de ene kant deze parkbos hebt. Wat allemaal op de tekentafel bedacht is. Allemaal door mensen is aangelegd en in stand wordt gehouden. Maar waar wel de natuur een hele mooie plek heeft. Er zitten reeën, er zitten dassen, er zitten vossen. Je hoorde de grote bonte specht net. Ja. Groene specht zit er. Er zit van alles. En dan heb je het Naardenmeer, meer. Wat een natuurlijk meer is. Uh, en waar, ja, waar het allemaal wat meer groeit en bloeit. En, uh, en is zoals dit. Oké, okay, uh, we, we, we rijden een stukje die kant op. Hè? Het is niet te lopen. We gaan, uh, het, het is wel te lopen, maar niet voor ons op dit moment. <laughs> we rijden er naartoe en... Uh, Voordat we ons terugmelden vanuit het Nader Meer, vanaf het Nadermeer... Uh, nog één plaat van, uh, vanaf jouw lijstje. Uh, ja. Even dat, dat lijstje. Ja, het lijstje er nog maar even bij uh, halen. Carly Simon uh, hebben we net gehad. De dijk heb je nog staan. Uh, Mr. Blue. Yeah. Doe maar uh, In Your Arms van Chef Special. Oké, okay. en voor wie is die special? Uh, nou, voor heel veel mensen in mijn omgeving waar ik... Uh, er zijn heel veel mensen in mijn omgeving waarvan ik meteen denk... Uh, weet je, waar je je veilig bij voelt. En waar, wat in al die jaren ook altijd zo is gebleven. Uh, en sommige mensen heb ik meteen geen gevoel mee. En sommige mensen heel veel. Dus eigenlijk voor al mijn uh, vrienden. En, en noem maar eens een paar. Uh, nou, Kees, mijn vriend. Natuurlijk, dat is... Uh, grootste veilige haven voor mij en al mijn uh, ik ben best wel uh, chaotisch en druk en altijd uh, aan het rennen en kees is wel altijd een, uh, een baken wat me weer uh, wat me rust biedt en yeah. geborgenheid veiligheid ja. en uh, ja waar ik uh, graag thuis kom een thuis een thuis ja en de familie thuis en de familie met papa en mama en mijn uh, drie uh, fantastische zusjes yeah. in your arms chef special I know your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 So, I I miss, so, miss you till I'm old. Nachtkijkers